Lotte met het NOS Journaal. Het Amsterdam UMC moet een zelfde zeldzame stofwisselingsziekte terugroepen... Volgens de Inspectie voor Gezondheidszorg zitten er mogelijk onzuiverheden in een van de grondstoffen voor het medicijn. De grondstof die uit China komt wordt nu onderzocht. In de tussentijd moet het ziekenhuis het medicijn terughalen van patiënten die het al hadden gekregen. Het medicijn werd op de markt gebracht als goedkoper alternatief voor een ander medicijn dat patiënten 150.000 euro per jaar kost en niet meer wordt vergoed. Het Zweedse Openbaar Ministerie onderzoekt een incident... waarbij agenten een twintigjarige man met het syndroom van Down dood schoten. Dat gebeurde gisterochtend in Stockholm. De man zwaaide met een speelgoedpistool. De man overleed kort na het incident aan zijn verwondingen. Meerdere agenten hadden hem onder vuur genomen. Het OM onderzoekt of de agenten de fout in zijn gegaan. De moeder zegt tegen Zweedse media dat ze haar zoon... die ook autistisch was, net als vermist had opgegeven. en was kort daarvoor van huis weggelopen. In een afgelegen gebied in Laos is het lichaam gevonden van de vermiste Martijn Lahuis. Zijn oudste broer heeft hem geïdentificeerd, schrijft het ANP. De 30-jarige Nederlander was sinds maandag vermist. Hij kwam in de problemen met zijn kajak tijdens een trip met twee vrienden en een gids in de jungle. Zijn kajak kwam tegen een boom aan. Sindsdien was hij spoorloos. In Rotterdam is een man opgepakt omdat hij iemand anders in coma geslagen zou hebben... tijdens een concert in het Antwerps Sportpaleis in december. De politie kwam hem op het spoor dankzij een video van het incident. Die is vertoond in Opsporing Verzocht. Er kwamen meerdere anonieme tips binnen. Een van die sporen leidde naar Rotterdam. Het weer op de meeste plaatsen is het tropisch warm. Aan de kust 29 graden en landinwaarts kan het 35 graden worden. In het zuidoosten zelfs nog iets warmer.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 To somebody I can kiss. I want something just like this. Do do do do do do do do. -do, -do, do, -do, -do. Oh, I want something just like this. Do -do -do -do.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 Voeten met mijn ogen dicht, ik weet dat het niet vernieuwt is. Wat het belangrijkste is, heb ik het meest gemist, de geur van je.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 Het project van Zon Zee Zandvoort en Zomrit Sunset of praise, and I miss you.